Het is echt waar, om aan een droom zo maart ontmoeten op 19th in Schoon Amsterdam. Ik kan ze kan ze echt niet geloven. Dat is ik Karel Mansi. Ah ja? Ah ja? En ik denk, die net ze echt in mijn ogen gekeken ter juiste. En ik had dat nu niet verwacht, maar dat pakte mij wel. Dat pakte me... mij wel. Dit is een imitatie van een 14-jarige Van Gogh. Nou, ja, het stel geman echt waar, ik kan dat niet. Ik kan me niet voorstellen, het was ongelofelijk, ongelofelijk. Zeker nog om, om nog iets te doen, echt waar. Het is een dagboekmoment. <laughs> Zo waar onder de indruk dus hier in Amsterdam.